...uit angst om fouten te maken bij reanimatie. Dat zegt de Hartstichting na onderzoek. Die zegt dat die angst onterecht is... ...omdat niets doen bij een hartstilstand altijd fataal is. Burgerhulpverleners zijn belangrijk... ...omdat ze in de regels sneller ter plekke zijn dan een ambulance. De actiegroep Extinction Rebellion wil volgende maand... ...de A2 bij het vliegveld van Maastricht blokkeren. En dat doen ze tegen de honderden privéjets... ...die daar landen voor een kunstbeurs... Volgens de groep zijn die vervuilend en vliegen die ook leeg heen en weer naar Luik... omdat er in Maastricht niet genoeg parkeerplek is. De familie van de vermiste bekende Amerikaanse tv-presentatrice... is nu officieel uitgesloten als verdachte. Volgens de politie is de familieweg simpelweg slachtoffer. Wie er wel achter de ontvoering zit, is niet bekend. De vrouw verdween ruim drie weken geleden. Hoewel de bloedsporen zijn gevonden, gaat de politie er nog altijd vanuit dat ze leeft. En er is een nieuw record langs de Polonaise van de wereld. En die is voor Veldhoven dat tijdens carnaval rommelgat heet. Er liepen 1315 mensen mee op het parkeerterrein... en daarmee was het oude record verleden tijd, meldt Omroep Brabant. Het nieuwe record moet officieel nog wel worden goedgekeurd. Vanacht buien, een kans op hagel of natte sneeuw. Het is niet kouder dan min 1. Later overdag geregeld buien dan maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan, 35 verkeer voor je de dan flitsmaars. Dan hebben nog een flitser op de A8 richting Amsterdam bij Ozaan. Opgepast daarbij 3,7. De A10 dan, vanaf de Zeeburger, tonoor richting de A10 Noord. Ook bij Amsterdam 4,0. En de laatste van nu op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Zwarte Meer. Opgepast daarbij 41,0. Veilige reis. 538. 538, zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Zometeen jouw kans op het uh, groentje nieuwe 53 Slaapmasker in Kilians Kans als ik het eens pis. Eerst Armin. Take it to the floor. Ooh, you gotta get there. 538, je hoorde de nieuwste, I just might. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd de uh, grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om te weten. En ik gooi er altijd mee dood in mijn show. En toen dacht ik, ja, hoe leuk is het als je er nou uh, wel een keer wat aan hebt. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het uh, 538 slaapmasker. Ik heb hier uh, twee stellingen voor je. Eén daarvan is waar, die andere is echt uh, hartstikke verzonnen. Klinkklare onzin. En ik ga de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1: Vrouwen worden op woensdag om half vier in de middag het oudst gezien. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 via de F van 538. En stelling 2 is: een gedeelde agenda leidt tot meer dubbele afspraken. Welke van de twee is waar, denk je? Denk je, stelling 1: vrouwen worden op woensdag om half 4 in de middag het oudst geschat. Dan heb je stelling 1 via de F van 538. En zeg je nee, een gedeelde agenda leidt tot meer dubbele afspraken. Dan heb je stelling 2 via de F van 538. Stelling 1 of toch stelling 2? Kom maar door via de gratis F van 538.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 Excuse me. deze twee stellingen is, is waar, denk je? Is dat uh, stelling 1, vrouwen worden op woensdag om half 4 in de middag het oudst geschat? Of, denk je dat stelling 2 deze nacht waar is, een gedeelde agenda leidt tot meer dubbele afspraken? Welke is waar, denk je? Stelling 1 of toch, eh, stelling 2? Je kunt het allemaal laten weten via de gratis eh, app van 5.8. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan kun je zomaar kans maken op het 5.8 slaapmasker. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1? Vrouwen worden op woensdag om half 4 in de middag het oudst geschat. Oh! Of toch, stelling 2? Een gedeelde agenda leidt tot meer dubbele afspraken. Kom maar dan via de app van 5.8. Stelling 1 of toch, stelling 2? Hoor je dit toto? Dit is Pamela. I'm sorry. Steve, believe it. Jouw hit. Jouw 538. Nieuw. Only a second to go. Waar blijft het ook? Hè? Deze nieuwe van Lucas en Steve. Je hoorde beleven. 538 presenteert Kilians kansloze kennisquiz. Aangenaam, Kilian van Luit hier. groot fan van uh, kansloze kennisfeitjes. Dat zijn uh, van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Echt super kansloos. Maar toch leuk uh, om te weten. En aangezien ik je er altijd mee dood in mijn show, dacht ik, ja, wel een keer zo leuk om er uh, misschien wel wat aan te hebben in plaats dat het echt kansloos is. En zie daar, Kilians kansloze kennisquiz, jouw kans op het feit dat en die ga ik deze nacht spelen met Diana. Goeie nacht. Goeie nacht, Jij, uh, uh, Jij komt uit het zuiden. Jij hebt een lekker carnaval gevierd, hè? Ja, ik kom echt uit het oosten eigenlijk. Nijmegen. Oh ja. ja. <laughs> maar inderdaad, twee dagen in carnaval gevierd en morgen weer. Nou, Nijmegen wordt carnaval ook groot gevierd, toch? Ja, maar niet heel groot vind ik ook. Dus ik ben naar Eindhoven en naar geweest. Ja. Dat is helemaal prima. Hey, en vandaag weer, zei je. Ja, dan ga ik wel naar Kuik. Dan ga je dat naar Kuik. Dat is wel Brabant. En, en vind je het zo leuk dat je al die, die dorpen afgaat en steden en zo? Uh, nee, nee, nee. Zo gek ga ik het ook niet maken, hè? Maar je, je gaat wel drie dagen carnaval vieren. Ja, dat is wel weer leuk. Ja. Maar alles afstaan wordt een beetje te gek, hè? Maar wat vind je nou het leukste, carnaval? Want zeg maar, kijk, ik, ik kom dus uit, uh, uit het noorden, uit, uh, uit Emmen. Nou, daar wordt carnaval een beetje gevierd. Maar dan is het gewoon voornamelijk gewoon een groot feest-tentfeest. En vooral een goede reden zoeken om weer lekker bij elkaar te komen om te zuipen. Dus ik heb, ja. ik heb niet zoveel met carnaval. Ik woon nu uh, sinds kort in, uh, in een heel klein dorpje naast Amersfoort. Dat heet Achterveld. Echt een super-katholiek dorp. Daar wordt carnaval heel groot gevierd. Maar ik snap eigenlijk nou nog steeds niet de lol ervan. Nee, ik, ik hou van het verkleden, ik hou van het samen zijn, bier drinken, gezelligheid, leuke muziek en gewoon een beetje gek doen, hè? Maar het is gewoon eigenlijk toch gewoon een verkapt verkledingsfeestje met heel veel bier, toch? Ja, dat sowieso. Oké, okay, nou goed, dan zijn we daar <laughs> in ieder geval eens. Diana, waar we het nog wel even over eens moeten worden... Is, uh, zijn de stellingen in uh, de Kilians kans naar de kennisquiz. Ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 was... vrouwen worden op woensdag om half vier in de middag het oudst geschat. En stelling 2 is een gedeelde agenda... leidt tot meer dubbele afspraken. Welke van de twee voor het vijfdeel slaapmasker? Denk jij dat goed is, Diana? Ja, stelling 1. Dat zeg je vrij zelfverzekerd ook. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben een vrouw ook en uh, nee, dat kan niet anders. Ja, Sorry voor alle vrouwen in Nederland. Ja, maar jij herkent jezelf hier dus, Indiana? Ja, wel een heel klein beetje, ja. Toch een beetje halverwege de, de week en zo. Dus uh, ja. dan okay. word ik toch wel een beetje moe en uh, ja. Ja, nou, ja, ik heb dan goed en slecht nieuws voor je. Het slechte nieuws is, het klopt, het goede nieuws is, je hebt het goed! Het komt inderdaad. Um, vrouwen. Er is namelijk onderzoek gedaan in Amerika. Naar vrouwen inderdaad. Wanneer zien ze nou het, het, het oudste en het vermoeidste eruit? Nou, dat blijkt dus volgens het onderzoek te zijn op woensdag half vier in de middag. Um, de reden is, het is dan het moment uh, midden van de week wanneer de, de energie vaak laag is. Echt zo'n zo midweekse dip krijg je dan. Nou, half drie omdat dan het werk net klaar is. Of nog mensen een klein beetje aan het werk moeten. Daar inmiddels al een beetje stress voor krijgen. Dus de stress van het werk helpt mee. En dan ook nog een keer de nasleep van een weekend met... Uh, korte nachten die pas woensdag visueel worden voor uh, vrouwen. Och, jeetje. Vrouwen ja. hebben het wel zwaar, hè? Ja, vrouwen hebben het heel zwaar. Mannen nog erger, die moeten er naar kijken. Dus, uh, <laughs> Nee, dat kun je niet zwijf. zeggen. Dus ja, ik heb goed en slecht nieuws voor je, Diana. Uh, je ziet er op woensdagmiddag half drie uh, of half vier het enorme auto uit. maar jawel, heb je hebt wel de FDA-slaapmasker gewonnen. Jee, dankjewel. Diana, het gaat je kant op komen. En uh, met een slaapmasker hoop ik dat je wat beter slaapt. En dan uh, kun jij gewoon zeggen, zometeen op woensdag zie ik er uitgeslapen uit. Ja, dat denk ik ook wel, ja. <laughs> Diana, een slaapmasker komt je kant op. Fijne dag nog. Ja, jij, ja, fijne uitzending, nog. We will find. Ja, 5, 3, jouw hit, jouw 538. Maybe I'm not some chosen one, damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud of be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. 538, je hoorde Good To Be. Zo, van harte welkom in de 538. Vijf over uh, half twee is het inmiddels. Ik ben Kilian van vanuit. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Zo uh, diep in de nacht, Dat je nacht iets een beetje lekker gaat. Als ik de app van 538 moet geloven, zit je er echt ontzettend lekker in. Ik zie dat uh, Dennis erbij is. Even kijken, uh, Marco is erbij deze nacht. Diana is erbij deze nacht. Twan die sprak wat in. Die is behoorlijk vrolijk op deze vroege ochtend voor hem. Goedemorgen deze morgen. <laughs> Eerlijk zeg, en Jarnik uh, sprak ook nog wat in. Hey, Kilian, nacht jongen. Ja, heb jij toevallig volgens mij ook uh, het derde symfonie van uh, Beta. Nee, geen kijk. Heb je nog zo'n heerlijke plaats om lekker bij wakker te blijven? Hé, hey, dankjewel. nacht. Ja, tuurlijk jongen. Wat dacht je van deze van Kelvin Harris? I can't leave. 538, je hoorde man er niet. De nacht van 538. Ja, van harte welkom in de 538. Ik ben Kirio van Luid. Ik zit misschien wel net zoals jij de afgelopen dagen lekker naar het Olympisch toernooi te kijken, de Olympische Spelen. En ik sta me toch wel een beetje te verbazen over het skeleton. Dat je dan met zo'n sleetje naar beneden moet en dat je dan nou, soms je hoofd voorop en soms je hoofd achterop zeg maar, naar beneden moet rouzen op zo'n sleetje. Kijk, en ik kan me voor veel dingen voorstellen dat je denkt, oké, okay, daar ben ik goed in. Weet je wel, dat je dan uh, met, uh, met schaatsen op het ijs staat, dat je denkt, oh, dit kan ik wel redelijk. Ik denk dat ik maar een keer schaatsen ga worden. Of dat je, uh, waar ik nu even naar zit te kijken, als ik nu de tv van 5 uh, zit te kijken, dat ik dan uh, zie dat ze, uh, hoe heet dat, van dat uh, heel netje schaatsen doen met schaatsen met kunstjes en zo, weet je wel. Dat je dat denkt, nou, dat kan ik wel. Of dat je gaat skiën, dat je denkt, oh, ik kan super snel zo'n zo berg skiën, dat, dat kan ik doen. Maar skeleton vind ik dan toch weer een, een vak apart. Dan denk ik, hoe kom je er ooit achter dat je goed bent in skeleton, weet je? Waarom ga je dan met een slede heuvel af en dat je denkt, oh, dit kan ik echt heel snel. Ik ga skeleton worden, weet je wel? Vind ik toch een uh, leuk gegeven. En toen dacht ik bij mezelf een beetje. Welke Olympische wintersport zou ik nou goed in zijn? Ik denk dat er weinig sporten zijn waar ik echt goed in ben. Maar ik denk, als ik iets zou moeten kiezen, is het um, skiën, denk ik. Zo snel mogelijk naar beneden tussen die poortjes door, weet je wel. Ik denk dat ik dat ontzettend leuk zou vinden. Of biathlon, dat je dan moet schieten en uh, moet, uh, moet rennen. En zo, ja. Ik denk dat dit ook nog wel zou we kunnen. Maar toen dacht ik... Jij dan? In welke Olympische wintersport zou jij nou goed zijn? Je kunt het even doorgeven via de gratis de F van 538. Dat betekent helemaal niet dat je er echt goed in hoeft te zijn. Maar wat is nou een sport waarvan jij zegt ja... Als er nou een sport is, een Olympische wintersport... waar ik goed in zou zijn, is dat die. Let me know via de F van 538. Gaan we zo meteen eventjes een rondje Nederland doen... om te kijken waar zijn de 538-luisteraars nou echt goed in. Dus kom maar door via de F van 538.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 Dus komen ze bij 538. Je hoorde de dopamine. De nacht van 538. Van harte welkom in de 538. Ik ben Kirio van Luis. en ik zit de afgelopen dagen... misschien net zoals jij, wel naar de Olympische Winterspelen te kijken. En toen kwam ik bij mezelf een beetje op het idee... Stel voor, ik zou meedoen aan de Olympische Winterspelen... wat voor sport zou er dan voor mij zijn weggelegd? Lang nadenken denk ik dat ik uh, wel heel goed zou kunnen um, skiën. Door die poortjes, weet je. Als ze zo snel mag, ik naar beneden. Ik ben op zich wel, ik durf al dingen, dus ik denk dat ik daar wel mee zou weg kunnen komen. En toen dacht ik, nou, uh, jij misschien, heb jij nog leuke ideeën? Remco stuurt via de app van 538. Ik denk dat ik uh, wel blopsleeën blop zou kunnen. Een beetje kaart rennen om daarna achterin te zitten... om naar beneden gereest te worden. Ilse stuurt dan nog, ik zou denk ik schaatser willen worden... maar vooral omdat het alleen maar knappe vrouwen zijn die het doen. <lacht> Misschien knap ik er zelf nog een beetje van op. Jack die zegt, ik had een backflip... dus op de skis wat saltos maken moet het me ook nog wel lukken. En um, Marco heb ik aan de telefoon. Wel, welke sport ben jij goed in, denk je? taal transport op het moment? Ja, op dit moment wel. Maar als jij, dat is natuurlijk geen Olympische wintersport, als je echt een Olympische wintersport zou moeten kiezen. Ja, ik heb jaren, vroeg, jaren terug heb ik ooit wel uh, geschaatst. Geschaatst? Maar ja. gewoon op het ijs recreatief of wel echt uh, wel wedstrijden en zo? Nou, nee, ook wel wedstrijden geleden, ja. Oh, en hoe ging dat? Kon je dit een beetje? Uh, nou ja. Ik, was, uh, ik had geen snelpak, laten we het daarop houden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou ja, op zich ja. Ik denk dat je beter schaats dan ik. Want ik kan er echt helemaal niks van. Ik uh, glij een soort van Bambi over het ijs heen. Maar schaatsen lijkt me ook wel een leuke sport om te kunnen, toch? Ja, ik voel wel. Toen in de tijd. Ja, dat snap ik. Want hoe oud, uh, hoe oud was je toen je dat deed? Uh, met mijn 18 ben ik gestopt. Toen okay. ben ik uh, van mijn broer maar afgereden. Toen ging het niet meer. Oh joh, je hebt een ongeluk gehad waardoor het niet meer kon? Ja, ja, ja. Oh, wat was er gebeurd dan? Nou ja, een auto heb tegen me scheenbenen al scheenbeen geen scheenbenen geweest. Och jeetje joh, ja, dan kun je inderdaad niet meer schaatsen, want er zit behoorlijk wat kracht op die benen. Maar, euh, ja. zeg maar, was het, was het echt een beetje een, een sport die je ook serieus nam? Was je er echt van plan om hoger mee te komen? Nee, gewoon, uh, gewoon een beetje bezig zijn. Nou leuk zeg. Dus uh, voor jou gaat het echt uh, schaatsen worden? ja. Nou ja, wie weet, Marco, kun je binnenkort nog een beetje oefenen in Tialf? En wie weet, zien we jou dan over vier jaar op de Olympische Winterspelen? Nou, dan ben ik daar nou wel te oud voor, denk ik. Hé, hey, Joris Bergsma is ook 40, hè? Ja, maar ik ben al 50 geweest. Ja, maar misschien word jij wel gewoon de eerste, de eerste 50 plussen die je uh, te goud ja, naar binnen sleept voor Nederland. Dat, dat denk ik niet. Dat moet ik weer me eerst meer aan mijn conditie gaan doen. Jij gaat weer lekker aan je transport. Ja, nou. inderdaad. Hé, hey, lekker Marco. Fijne nacht nog.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 Water. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pour out a little holy water. Memories they stream down my piss. smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know why the good got young. Yeah, looking for somebody to blame. Another camp for the lost ones falling One tear for the broken hearted Pour out a little hope.